10 uur. Pemke Waldhuis met het nos journaal. Het duurt niet lang voordat persoonlijke spullen uit vlucht MH17 worden teruggegeven aan de nabestaanden. Het gaat om koffers en kleding, maar ook bijvoorbeeld om knuffels en fotoalbums. De eerste bagage wordt waarschijnlijk volgende week door Malaysia Airlines overgedragen. En dat kon niet eerder, omdat de spullen eerst onderzocht en schoongemaakt moesten worden.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 En eigenlijk zouden er ook bergers, kranen en twee vrachtwagens meegaan. Maar dat gebeurde niet. Volgens Alpesberg is er op dit moment geen overeenstemming over de werkafspraken tussen de OVSE en de Oekraïners. De nationale herdenking van de ramp is gistermiddag door 937.000 mensen op televisie gevolgd, blijkt uit cijfers van stichting Kijkonderzoek. En daarmee stond de uitzending vanuit de RAI in Amsterdam op de dertiende plaats in de rij van programma's die gisteren het beste werden bekeken. De koning liet na afloop via Facebook weten het een zeer emotionele herdenkingsbijeenkomst te vinden.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 Het weer: de zon schijnt geregeld, het is 11 tot 14 graden. Vanmiddag eerst in Limburg wat regen, tegen de avond op meer plaatsen wat lichte neerslag. Morgen eerst zon, later af en toe regen. En donderdag en vrijdag blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Kudus John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4 vanuit Delft naar Amsterdam bij knooppunt Ippenburg, 2 kilometer. En een stukje verderop bij knooppunt Badhoferdorp, 9 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 van ook naar Amstelveen bij Badhoferdorp, 7 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. En vanuit Arnhem naar Den Haag bij Maarsbergen, 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En verderop tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld nog 9 kilometer na een ongeluk. A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 5 kilometer. En vanuit Almere naar Utrecht op de A27. Bij Beeldhoven 3 kilometer. Dan nog de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Knopendrijnsweert 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Of you, suspense can in my mind.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 Uh, in de laatste race uh, heb je dubbele punten. Toen Nico Rosberg nog aan de kop ging in het begin van het WK... aan de Formule 1 vond de Duitse coureur maar niets... dat tijdens de slotrace in Abu Dhabi dubbele punten te zijn te verdienen. Een paar maanden later, nu dus, is Rosberg echter van mening veranderd... aangezien hij nu 24 punten achterstand heeft... op zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton. Ik vind die dubbele punten nu een fantastisch idee. Ik houd ervan, zei de Mercedes-coureur afgelopen week... met een knipoog in Sao Paulo. Waar nogmaals om 5 uur uh, van Nederlandse tijd vandaag... de grote prijs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 Rotterdam. Het vanijn zat hem in de staart. Lange tijd uh, ging het gelijk op. Maar uiteindelijk uh, trok Amsterdam aan het langste eind. Vier tegen drie. Zo, vier tegen drie. Spannende ja. wedstrijd. Klopt. Zo dadelijk het dier van de week. Meneer Robbie Williams. Said, an angel. Contemplate my. Face.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 Zeker.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 My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight. can be Oh and our good time starts and ends without dollar one to spend But how much baby do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 Come on, you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 I'm not mine, I'm my blijven We hebben het nog nooit zo gedaan. Elkaar, de als eerste. Oei. En uh, laten we mijn eigen gang maar gaan. En daarachteraan deze van Kim Karnsjorden, de bette Davis Ice. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering... van dit programma, albert uh, Ja, maar we Dat maken ruimte. Om kort korte vijf is trouwens begonnen met FC Dordrecht tegen PSV. Tussenstand nog 0-0. En over vijf minuten barst het geweld los in Brazilië. En dan heb ik over circuitpark Carlos Pache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 En morgenavond de gemeenteraadsvergadering, de gemeenteraadsvergadering. Nog geen verkiezingen, geeft... Nou, die gaat er wel oh. aankomen misschien. Daar <laughs> hebben we het verder niet over. Een Babylonische spraakverwarring. Ja, was dat. zo is het. En wij zijn de volgende week weer. Ook dan weer tussen 2 en 5, maar dan weer op zaterdag. En op zondag vanaf 12 uur, want dan komt hij aan, dan zit hij ja. aan aanval in Zandvoort Sinterklaas. Dus Zandvoort op zondag vanaf 12 uur live. En uh, wellicht met een radiopiet aan boord hoor. We hebben een hier. extra lange dienst al, ja? En we Een extra lange dienst wordt een hele gezellige. Van 12 tot 5. Het wordt een hele gezellige aankomst van Sinterklaas. Wel met pepernoten, hè, toch? Uiteraard. En Zwarte Pieter. Zo so is het. Tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Hele fijne zondagavond. Dag. Doei. doei. Tot volgende week. They really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Amen.